Drie uur. Raymond Seré met het NWS-journaal. IS heeft in Syrië 24 burgers geëxecuteerd... meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Ze werden vermoord in Bouyir, een stad in het noorden van het land. De terreurgroep heroverde die plaats op rebellen die strijden tegen IS... Boeir ligt in de buurt van Manbij. Daar wordt sinds twee maanden hard gevochten door groepen die worden gesteund door de internationale coalitie. De stad is een belangrijke doorvoerroute van Turkije naar IS-hoofdstad Raqqa. In het onderzoek naar de moord op de priester in de Franse plaats Saint-Étienne du Rouvray is een derde persoon aangehouden. Volgens Franse media werden gisteren in Allier een Syrische asielzoeker opgepakt. Een kopie van zijn paspoort werd eerder deze week gevonden in de woning van een van de daders, melden de media. Tijdens een mis drongen de twee daders vorige week de kerk binnen en sneden de keel door van de priester. Een non raakte zwaar gewond. De politie schoot uiteindelijk de twee daders dood en IS zei korte tijd later achter de moord te zitten. In Zeeland is het in tegenstelling tot de rest van Nederland zomers drukker op de wegen dan normaal. Omroep Zeeland heeft het zelfs over een zwarte zomer op de Zeeuwse wegen. Uit cijfers van het CBS komt ervoor dat Zeeland de enige provincie in Nederland is waarin de zomermaanden de verkeersdrukte niet af, maar juist toeneemt. IOC-voorzitter Thomas Bach maakt zich er geen zorgen over of alles voor de Olympische Spelen wel op tijd klaar is. Dat zei hij op het strand van Rio de Janeiro. Hij zei dat hij er zeker van is dat alles klaar zal zijn en dat het prachtige Spelen zullen worden. Volgens hem is het bij elke Speler zo dat er vlak voor de start van zo'n evenement nog dingen zijn die niet af zijn. Afgelopen week werd duidelijk dat er onder meer in het Olympisch dorp nog veel niet werkt. Zo waren er lekkende leidingen, verstopte doucheputjes en verstopte toiletten. En dan het weer, wisselvallig, wolken, enkele buien, maar ook veel zon. Er staat veel wind, tot wordt 20 tot 23 graden in twee de buien. Minder dan vandaag, meer zon en dan wordt het een graad of 21. Dit is Erwin Hart van de ANWB. Vila op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum-Noord en Eembrugge staat 4 kilometer. Richting Amsterdam ook 4 kilometer tussen Naardenvesting vesting en Muiden-Oost. Op de A10 Ring West richting Zaanstad staat bij de Koentunnel 2 kilometer file door een geschade auto met aanhanger. De tunnel is dicht en de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 4 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 26e jaargang, aflevering 31 van vandaag, vrijdag 29 juli 2016. Leuk dat je weer luistert naar de Your Breakdown. Tot uh, 5 uur vanmiddag zijn wij met de top 40 van Europa. Deze week uh, in de lijst uh, hebben we 10 stijgers, 17 zittenblijvers, 11 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Clean Bandit samen met uh, Louisa Johnson, Matthias en Mike Perry samen met Shaar Martin met The Ocean zijn de lijst binnengekomen. Daardoor uh, moest Pink met Just Like Fire na uh, 13 weken al de lijst verlaten. En Major Laser samen met Naila met Lydadab na 32 weken ook de lijst verlaten. Hey, de snelste uh, daler uh, deze week is uh, maar liefst uh, 9 plaatsen gedaald. Dat is uh, Angel van uh, Daps samen met uh, Dante Leon. En we hebben ook uh, stijgers, dus de snelste stijgers, 4 stuks maar liefst met allemaal uh, 4 plaatsen. Wie dat zijn, dat hoor je vanzelf allemaal voor van mij. Dus geen grote veranderingen deze week in de lijst der lijsten. En hey, zo direct rond de klok van uh, half vier gaan we kijken naar. Uh, nee, gaan we niet kijken. Gaan we luisteren naar uh, Tim met de Formule 1 update. Een uurtje later gaan we luisteren naar de top 40 van uh, Nederland. En dan een kwartiertje later weer uh, zijn we toegekomen aan de top 3 van uh, deze week. En hey, zo direct uh, gaan we beginnen dus uh, met de top 40 uh, van deze week. Maar niet voordat we hebben geluisterd hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3 Nummer el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 nog op een 34ste plaats. Deze week dus vier plaatsen gezakt. Handsome Poets met Get Up. En daarvoor hoorde je de nummer 40. DNC met Cake by the Ocean. De Euro Breakdown. En wij gaan nu de nummer 37 draaien van deze week. Eén plaatsje gestegen. Terwijl dat ze ook al een keer op 40 heeft gestaan Ondertussen pas 14 weken in de lijst. Dit is de dame uit Groot-Brittannië. De Roodhagen. Jess Glynn met Ain't Got Far To Go.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 De nummer 32 van deze week, het EK-nummer waar wij zo fanatiek aan hebben meegedaan, maar niet huis. Uh, David Guetta samen met Zara Larsen met uh, This Once For You. Hey, we zijn toegekomen aan de nummer 31 van deze week en de nummer 31 is de eerste nieuwe binnenkomer. En ik wil er heel graag wat uh, over vertellen, maar uh, ik word een beetje afgeleid door uh, Pokémon. Dus uh, <laughs> jouw schuld, Patrick. Maar dat maakt niet uit. Uh, Mike Perry samen met Sjaar uh, Martin met uh, The Ocean. Is deze week uh, nieuw binnengekomen op een uh, 31e plaats. Laten we eerst gaan luisteren en daarna kan ik er wat uh, meer over gaan vertellen. Dat weet ik uh, zeker. Anders lopen ik weer zoveel achter elkaar en zo. dan moeten we ook niet hebben. Mike Perry dus de nummer 31 van deze week met The Ocean. You can be my Keep me It's all I need, all I want is for you to stay a little Binnengekomen dus op uh, 31 Mike Perry samen met Shy Martin. Prachtige, rustige nummer uh, van uh, hun, The Ocean. Een van de nieuwste uh, nummers van hun. En uh, Mike, uh, Mike Perry die heet eigenlijk Michael Persson uit Zweden. En hij legt zich uh, in beginjaren vooral toe op het maken van uh, remixen. En in uh, 2016 komt dan zijn eerste track uit die uh, net hoorde. Hey, door naar de volgende nieuwe binnenkomen, die vinden we op een uh, 30ste plaats. En uh, dat komt uit het uh, Verenigd Koninkrijk van Jack, like, uh, Jack and Like Patterson... Grace Jetto en Marlon Armin, Armin Smith leren elkaar... Nou ja, in ieder geval uh, Clean Bandit. Die leren elkaar kennen op de Universiteit van uh, Cambridge. Het, uh, die drietal schrijft uh, dan al het uh, nummer Mozart House... In het, uh, en in het thuisland Groot-Brittannië debuteert de band Clean Bandit... met de single A plus E. Nou, in het voorjaar van 2013 brengen ze Mozart's House uh, tot de top 20 van de Britse hitlijsten. En in uh, januari van uh, 2014 verschijnt hun uh, vierde single, uh, Rutherby, waarop ook uh, Jess Glyn te horen is. Nu nummer komt uh, binnen op de eerste plaats van de Britse hitlijsten en staat daar uh, vier weken genoteerd. Ook is die plaat uh, best wel lang genoteerd geweest in de Europese hitlijst. Ja, uit mijn hoofd iets van uh, 26 uh, weken of zo. Nou ja, uh, Real Love is ook alweer een uh, uh, nummer uh, van hun. Opnieuw met uh, Jess Glynn en uh, Stronger. Nou, die blijven steken in Nederland in de tipparade. Die komen niet echt veel verder. Nou, het tweede album van Clean Bad, dat moet in 2016 verschijnen. Het eerste verscheen in mei als voorloper van het album. Waarop uh, X-Factor winnares Louisa Johnson de vocalen voor haar rekening neemt. En deze plaat is dus nu binnengekomen op een dertigste uh, plaats. <middels> They were falling in slow motion And they brought me to my knees, oh You're haunting me, toning me, all in my brain I Turn out the light and now all up the maze Fills me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you want to put me through the pain, A thousand words about you And in time I know you'll leave me Like a distant memory I know love can be so easy And you'll first stop by loving me oh. You're haunting me, taunting me all in my brain Turn up the light and I walk up a maze So me with doubt and I'm shouting your name out loud Why do you wanna put me through the pain? Милдер! Van deze week. Meu met de final song. ESA, Hall of Pit Report. Pit Report. Ja! En aan de telefoon hebben we daarvoor niemand minder dan Tim Toerman uh, Koemans. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Snap je weer de tour te kijken? De, nee, de tour is al lang en breed afgelopen. Al oh, weet ik veel, joh. Ik heb alleen, ik heb alleen interesse in iets met vier wielen, niet met twee wielen, toch? Oké, okay, uh, vandaag. Nee, de tour is, uh, was zondag uh, afgelopen. Of oh. uh, af, afgelopen zondag had ik klaar, dus... Uh, maar ik blijf het nee, toch wel Tim Tourmans de... noemen. Oké, okay, dat mag. Hé, hey, hoe is het? Ja, goed. Goed. We hebben uh, back-to-back races uh, de aankomende weekenden. Dus uh, er yeah. is weer genoeg uh, te vertellen en uh, genoeg gebeurd de afgelopen dagen. Dus, uh, ja, uh, waarschuw dat me dat even dat je als je de race ja. van de afgelopen weekend uh, gaat behandelen. Want dan loop ik heel veel weg, want ik heb de race nog steeds niet gezien. Ja. En, uh, ja, daar, daar wilde ik eigenlijk mee beginnen, alleen als jij wegloopt, hoe ga ik je dan uh, vertellen uh, wanneer ik daarmee klaar ben? Oh, Patrick Geurt die is hier ook, dus uh, die zegt het me wel. Oké, okay, nou dan ga ik uh, meteen uh, beginnen. <laughs> Geef je die seintjes, ik kan beginnen als jij weg bent? Ja, nee, begin maar, ik loop meteen weg. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, afgelopen weekend dus uh, de race van uh, Hongarije. Um... Ik zie nou helemaal voor me dat hij dus nu de studio aan het uitrennen is, omdat hij niet wil horen hoe um, Afgelopen weekend is Therese van de Hongarije, ja, ik heb niet alles kunnen zien omdat ik zelf uh, hard aan het werk was. Um, waren het niet dat ik uh, van die paar minuten die ik heb gezien, erachter kwam dat het uh, een beetje saai was allemaal. Um, o oh, ja? Ik op de baan, helemaal, helemaal vooraan. Hé, hey, waar ben je er weer? Oh nee, sorry, ik was even mijn telefoon aan het pakken. ga weer weg. Oké, okay, oké. Okay. Helemaal vooraan uh, weinig actie. Uh, eigenlijk met alle actie op de zaterdag al tijdens de uh, kwalificaties een beetje verbruikt. Um, in Q1, uh, zoals we allemaal weten, de kwalificatie van Formule 1 is in drie Q's opgedeeld. En het eerste gedeelte viel er al vier keer een rode vlag. En dat is een absoluut nieuw record. Dus uh, ja, er gebeurde tijdens de kwalificaties bijzonder veel. Uh, maar des te minder in de race. Uh, Max startte vanaf P4 en hield ook P4. Um, ...waar het niet dat Kimi Räikkönen op een gegeven moment voor zijn neus terecht kwam... na een pitstop die wat slecht ging... En Kimi reed op oude bandjes, maar zoals we ook weten, Hongarije is echt een kartbaantje, dus dat kan niet lekker worden ingehaald. Uh, dus Max bleef hangen achter Kimi. En toen Kimi eenmaal voor zijn neus wegging om nieuwe banden te halen, was eigenlijk het gat zo, naar zo groot geworden dat Max uh, heel weinig kon. En dat resulteerde erin dat uh, Vettel hem uiteindelijk voorbij kon komen, via de pitstopstrategie. En uiteindelijk uh, dat hij op een P5 eindigde. En uh, daar eindigde ook zijn wedstrijd eigenlijk. Zo bleef de wedstrijd een beetje uitkabbelen. Uh, de gaten tussen Helmut en Rosberg bleven gelijk. Uh, Vettel en Ricciardo zaten een beetje in de clinch met elkaar, maar ik kwam er ook niet echt aan te pas. En uiteindelijk was het uh, Rijkonen die achter Verstappen terecht kwam. Uh, waar uiteindelijk ook eigenlijk helemaal niks meer gebeurde. Dus ja, die wedstrijd eindigde gewoon zo in die volgorde Hamilton de eerste, dus voor Rosberg en Ricciardo. Vettel op P4, verstappen op P5. Ja, toch enigszins teleurstellend. Uh, omdat men van tevoren had verwacht dat de Red Bulls wat beter uit de verf zouden kunnen komen op het uh, ja, toch wat ilige circuitje van Hongarije. Maar niets was dus minder waar. Dus, uh, maar goed, Hamilton wint uh, op Hongarije. En heeft in de WK-stand nu een voorsprong van zes punten op Nico Rosberg. Dus voor het eerst dit seizoen dat uh, onze Lewis Hamilton weer vooraan staat in het kampioenschap. Uh, Rosberg, dus uh, gebrand om dit weekend uh, weer een uh, terugslag te geven. Zeg maar, om uh, op zijn thuisgrond, hè, we gaan naar Rokkerheim toe aankomend weekend, om daar uh, weer punten terug te gaan pakken. Max staat nog altijd zesde in het kampioenschap, um, maar ook deze week werd zijn achterstand op de derde plaats in het kampioenschap weer een stukje kleiner. Teamgenootje Daniel Ricciardo staat op die derde plaats en die heeft nu 15 punten voorsprong op Max. Dus ook daar kan nog een heleboel in gebeuren, want de beide Ferrari's staan daar nog tussen. Um, ook dan hebben we afgelopen week nog wat nieuwtjes gehad um, vanuit de Strategy Group. Dat is uh, zeg maar een soort orgaan binnen de Formule 1 die de wetgeving beslist. En daar zitten ook een aantal rijders in en ook een aantal ja, mensen met verstand van de sport, zullen we zeggen. En die hebben eigenlijk vier hele grote besluiten genomen in een paar dagen tijd. Uh, allereerst kwam ervoor dat de halo waarover gesproken is uh, om de veiligheid van de rijders te verhogen... Uh, niet voor 2018 op de auto's zal verschijnen. Dus ook volgend jaar lijkt het erop dat de auto's nog gewoon zonder dat rare halo-systeem... boven over de cockpit heen uh, zullen gaan rijden. Een beetje controversieel verhaal, want eigenlijk um, de strategy group gaf aan dat er door alle teambasis gestemd mocht worden. Dat is gebeurd en daar schijnt unaniem tegen gestemd te zijn. Um, terwijl we vanuit het veld der rijders te horen kregen dat er juist heel veel mensen of eigenlijk heel veel stemmen opgingen om die halo dan maar wel te gaan invoeren. Uh, ja, die jongens die, uh, weten natuurlijk allemaal wat er met Jules Bianchi is gebeurd een aantal jaar geleden en die, uh, die willen dat zelf niet, uh, niet overkomen. Um, het volgende grote besluit was dat het radioverkeer waar heel veel over te doen is geweest de afgelopen weken, um, dat dat allemaal direct weer open wordt gesteld um, om alle gezeur en gezemel te voorkomen wat er dus met Rosberg aan de hand was op, uh, op Silverstone. Um, heeft uh, de strategy group gezegd van nou, alle radioverkeer wordt weer toegestaan. Uh, laten we er maar voor zorgen dat daar geen gezeur over komt. Um, vervolgens was er een hoop gezeur over de kwalificatie vorige week uh, waar Rosberg de position pakte. Um, hij zou de snelste tijd hebben gereden. Terwijl er op dat moment dubbel geel op de baan hing. En als er dubbel geel hangt, dan betekent dat dat er of een marshal of dat er een auto op de baan stil staat. Um, wat natuurlijk voor levensgevaarlijke situaties kan leveren. Kan zorgen. Um, nu heeft de strategy group be besloten dat tijdens de kwalificatie een dubbele gele vlag direct rood geeft. Oh. Dus als er een auto spint en die staat stil op de baan, dan betekent dat dat um, de kwalificatie direct wordt afgevlagd en dat de tijd wordt stilgezet. Uh, daarvoor op die manier wilde uh, Via ervoor zorgen dat alles dus netjes blijft verlopen. Wel een stuk veiliger, denk ik. Ja, ja dat wel. Uh, Mensen zal minder gevaarlijke toeren gaan uithalen om die pole position te behalen. Alleen uh, de vraag is in hoeverre is dit realistisch. Want als dit dus volgende, vorige kwalificatiesessie gebeurd was... had hadden we bal gehad en niet Rosberg... Um, terwijl er eigenlijk, want dat was de tweede, tweede kant van het verhaal, niet zo heel veel aan de hand was. Want Alonso was gespind, die stond stil op de baan, er wordt dubbel geel gegeven. Mm -hmm. Alonso rijdt weer verder, en die dubbele gele vlag wordt niet ingetrokken. Dus mm -hmm. aan de ene kant kun je zeggen van, hé, hey, dat is staat van Rosberg dat die keihard doorrijdt onder de... ...morale code van dubbel geel is echt gewoon afremmen, afremmen, afremmen, want er kan er eentje over de baan in lopen. Um, aan de andere kant, er, er was niks aan de hand. Dus ja, men vroeg zich af een beetje, wat, wat is nou de vraag? Uh, ja. hoe, hoe gaan we Rosberg hiervoor bestraffen? Dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Um, maar goed, dat wordt nu dus een rode vlag. En in vervolg, als dat dus gebeurt, zal iedereen op dat moment in zijn snelle ronde direct worden afgekapt. Dus dat, uh, ja, wel veiliger. Maar of het uh, helemaal moreel is, weet ik ook niet zo goed. Nou, de, de, de tijd zat uh, uitwijken, uitwijken. Ja, nou ja, het gaat waarschijnlijk gebeuren binnenkort dat er eentje spint. Het komt rood. Men kan geen tijd meer verbeteren. En dan gaat het teams weer naar Charlie en toe. Maar je wil luisteren, die kan het eigenlijk ook niet. En dan wordt het wel weer teruggedraaid. Daarom. En het is sowieso een beetje een, beetje een, dit seizoen een, beetje een gezeur seizoen van uh, regelt u hier, regelt u daar. En uiteindelijk weer terugdraaien. Zo ook het volgende punt. De track limits. Um, er zou veel agressiever worden opgelet op het feit dat de auto's binnen de baan zouden blijven. Ook daar kwam vervolgens weer een hoop gesteggel over. En ook die regel is nu weer afgeschaft. Dus um, de auto's mogen gewoon weer op en buiten de lijnen rijden. mits het natuurlijk niet te ernstig wordt. Um, maar ja, goed, dat, dat valt gewoon weer terug naar de oude regels. Um, en dan het aankomend weekend. Ja, er gebeurt een hoop zo in zo'n weekje. Um, de twaalfde race van dit seizoen alweer Hockenheim. Um, grappig is dat de afgelopen tien jaar alleen in de evenjaartallen uh, de Grand Prix van Hockenheim is geweest. Waarom? Omdat het Duitse, uh, de Duitse Grand Prix werd afgewisseld met de Noornburgring. En dit jaar is het weer tijd voor Hockenheim, het uh, Tielke-circuit. Vijftien um, jaar geleden werd dat circuit. Uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal nog die, die vreselijk snelle baan die door die bossen heen denderde, waar ze echt zeg maar, twee of drie chicanes hadden. En verder was het één grote rondje eigenlijk. Um, inmiddels allemaal verlegd. En uh, 2014 was de laatste keer dat we daar reden. Dus uh, waar Nico Rosberg won. En in 2014 won ook Max Verstappen. En hoe kan dat nou? Well, ja, Max reed toen nog helemaal geen Formule 1. Die reed nog Formule 3. En die reed daar zijn eerste weekend. En die pakte daar direct Pol en won al op. Alles wat hij te winnen kon bon, uh, in het weekend. Dus daar, uh, daar begon zijn uh, ja, eigenlijk grote triomfantelijke zegetocht zeg maar in de Formule 3. En uh, het laatste feitje voor, dat week, voor het aankomend weekend is dat we op de medium zachte en super zachte band rijden, net als vorige week. En dan hebben we vanmorgen al uh, de eerste vrije training en de tweede vrije training gehad. Uh, maar niet voordat we hebben gekeken naar de stand in het BGK. Oh, daar hebben we dan naar gekeken, sorry. Uh, eerste vrije training in Rosberg was het snelste voor Hamilton. Uh, de twee Mercedes lagen, let op, 1,1 seconde af van de rest van het veld. Uh, Vettel en Raikkonen in de Ferraris volgt op 3 en 4 en Verstappen en Ricciardo op 5 en 6. En zojuist uh, vijf minuten geleden VT-2 afgelopen waarbij Max uh, één plekje steeg naar de vierde plaats. En Max op 0,8 seconden van Rosberg zat, dus het gat wordt ietsje gedicht. Um, Vettel op P3 zat geloof ik op een zestiende vanaf de top. Um, dus dat lijkt ietsje naar elkaar toe te kruipen. Maar goed, dat uh, moeten we morgen maar weer gaan uh, het eeuwige verhaaltje gaan afwachten. Hoe gaat zich dat morgen ontwikkelen tijdens de kwalificatie? Ik verwacht dat, uh, omdat er we toch wel wat lange rechterstukken op dit circuit zitten, dat we de Mercedes redelijk makkelijk hier de pol gaan pakken en gaan winnen. Uh, maar in hoeverre zich dat gaat ontwikkelen, zien we morgen. Het is een beetje slecht weer in Duitsland af en toe. Uh, gisteren veel regen gehad uh, op de Hockenheimring. Uh, we gaan het zien. Dat is wel een goed teken regen voor onze Max. Ja, in principe wel. Uh, dan zien we altijd dat de Rosberg een beetje banger wordt ja. in de regen. Alhoewel is natuurlijk ook zijn thuiscircuit, dus wat dat betreft uh, kan het nog wel eens interessante taferelen gaan opleveren. Dus uh, ja, we zijn benieuwd. Nou, heel twee spannend uur. wordt het dus uh, dit weekend. Ja. Sorry? Zondag ook weer twee uur Nederlandse tijd. Ja, uh, oh, ja, ja, twee uur? We hebben Europese tijden. Ah, nee, nekjes. Ja, twee uur. Goede tijden dus. Ja, vind ik ook. Ja. Was het nou gewoon alles gewoon standaardiseren op twee uur Europese tijd? Ja, dat proberen ze zoveel mogelijk <laughs> te doen, maar dat is, dat is, in sommige landen is dat echt onmogelijk. Als je kijkt naar de, naar de Grand Prix van Japan bijvoorbeeld of van Brazilië, dan... Uh, dan proberen ze, kijk, die, die tijden zijn niet daar om twee uur middags, dat zou dat bij ons nacht zijn. Dus ze proberen dat voor Europese tijden, proberen ze die wedstrijden zo in te plannen. Dat ze wel een daglicht kunnen rijden, maar dat het uh, zichtbaar is voor de Europeanen. Ja, oké. Okay. Dat... Maar ja, goed, in Dhabi bijvoorbeeld, hebben ze ook gewoon uh, verlichting. Ja, klopt, maar dat doen ze alleen maar zodat de Europeaan kan kijken. <laughs> en omdat daar voldoende ja, ja, geld is. Donker. Ja, ook. En het is natuurlijk wel, wel een spannend tafereel om die auto's in het donker te zien rijden. Maar goed, uh, volgens mij is daar de grootste, grootste gedachte achter dat de, in Europa de, de, ja. de, de wedstrijden gekeken kunnen worden. Nou, helemaal super, Tim. Je yes. zit uh, dik uh, over hello. de tien minuten. <laughs> dus ik ben trots op je. je moet... Oké, okay, gelukkig. Heb okay. je, je tijd tekort? Nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Okay. Ik uh, moet gewoon weer tien nummers eruit halen, maar voor de rest, nee, geintje Nee. <laughs> Oké, nee, blij dat je ja, ons goed. weer uh, helemaal hebt bijgepraat. Yes. Dat is uh, altijd een, de verademing zo op de vrijdag. Alleen heb ik de helft uh, niet geluisterd. Nee, heel goed, heel goed. Ja, nee, ik ga hem vanavond kijken. Straks als ik thuis weer namelijk, dus... Uh... Je hebt gelijk. Jawel, hè? Je hebt gelijk. Hé, hey, maar wel, alle nieuwtjes heb ik keurig niks meegekregen. Dus uh, dank daarvoor. En uh, ik denk dat ik u volgende week wel weer spreek, hè? Jazeker. Uh, ja, ja, ja. Volgende ja, kan inderdaad. Ja, kan dat? Want ik ga, ik ga zaterdag op vakantie, na oh. de vrijdag. En de, donderdag voor de volgende vrijdag kom ik weer terug. Dus nou, dat, ik heb, dat je hebt het. je vakantie zo gepland dat je hier gewoon in de uitzending kan zijn. Ja, precies. Nee, top. Daar hou ik van. <laughs> Oké. Okay, hey en... Tim, dankjewel. Graag gedaan. Hoi, hoi. De Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was uh, Tim Koemans uh, met de Formule 1 update weer van uh, deze week. Dank daarvoor weer, volgende week zal die gewoon weer zijn rond de klok van half 4. Wij gaan luisteren naar de nummer 26. Girl the give me the to the floor, girl, give me the Ben girl, and give me the down to the ground, seismic activity. Spin, girl, and give the gimme Top wine, girl, and give me the gimme Body look fine, girl, give me the gimme Coming out with some girl, give the gimme Body look good, girl, ever be winning it. top right, girl, and be dimming it of your body, car, you're in your element. But body, may take up a permanent residence. Voting, everybody coming, love, or you're spinning it. Voting, everybody coming, love, or you're spinning it. Voting, everybody coming, love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Stop watch when you bubble bubbly. Serious, thing, it on a comedy comedy. And them say you have the comedy comedy. So me won't get someone come trouble the trouble. two back like the bubbly bubbly. Call in two friends and then double double Girl so hot she a bubbly bubbly and she know when she got she a carry me remedy. Honey the look good girl you ever be winning it. Turn it up right, girl you never be dimming it. Take up your body 'cause you're in your element. On body me take up a permanent residence. Trumpets Blur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 Lieba met uh, Bidoan deze week op uh, 22 Hier op Steven uh, Zantwoord uit Zero Breakdown. Daarvoor is Sean Mendes met Tricho Bed op 25. En daarvoor voren uh, Noel met uh, Trumpets op uh, 26. Hey wij gaan het laatste nummer draaien van het uh, eerste uur. En die is in de handen van uh, Lucas Graham. Met het prachtige Mama Zet. Het tweede uur zijn we bij. Je zal ook een kleine resume geven van de plaatsen die we wel en niet gehad hebben. Natuurlijk gaan we dan kijken naar de Nederlandse top 40 en de top 3 van de, deze week van Europa zit eraan te komen. Maar eerst Lucas Graham met Mama Zet op 21. friends. Nothing to tell when the summer ends We never really went buying clothes Folks were passing on the stuff in plenty loads New shoes once a year and then Out to play ball so we could ruin them Mama said that it was okay Mama said that it was quite alright I kind of people had a bed for the night And it was okay Mama told us we were good kids And daddy told us never listen to the ones The nasty fingers and making fun Cause we were good kids Don't get me wrong, I didn't have it bad I got enough loving from my mom and dad But I don't think they really understood When I said that I wanted to deal in Hollywood I told them I'd be singing on TV The other kids were calling me a wannabe The older kids, they started bugging me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 Ken deuntje van uh, deze Lucas Graham met uh, Mama Set de laatste nummer uh, van het eerste uur dus van de Your Breakdown. Even na de klok van uh, vier uur zijn we gewoon weer uh, bij je terug. Dan gaan we beginnen met uh, Sam Veld en uh, Lucas en Steve met Wolf met Samurai. Zover. het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het No